Ik lees het liefst over liefde, zoals in Venlo waar de politie mensen in elkaar sloeg, stiekem op het hoofdbureau, klein Johannesburg in Limburg. Ach dat laten we maar zo zei de commissaris want het is allemaal verzonnen heus wij slaan een trappen niet onzin trouwens zij begonnen en de burgemeester knikte want je weet hoe zoiets gaat als je wel hoofd van de politie bent maar je hebt geen ruggegraat